2 uur. Dit is Radio 1 met Thees van der Brink en Elsbet Grutteke. In Dit is de dag: hoe veroveren de Nederlandse soldaten de harten van de Malinezen? En hoe veroveren Nick en Simon Duitsland? Nu eerst het NOS journaal met Raymond Surrey. In de Eerste Kamer begint over ruim een half uur het debat over het woonakkoord. PvdA-senator Duiverstein is tegen dat akkoord... omdat hij vreest dat woningcorporaties niets voor huurders kunnen doen... als ze meer aan de schatkist moeten afdragen. Zonder een ja van Duiverstein sneuvelt het plan in de Senaat. En dan staan ook andere akkoorden tussen het kabinet en de oppositie op het spel. De hele dag wordt al overleg gevoerd en Duiverstein houdt de spanning erin. Ik, ik zeg op dit moment nog niks, want ik ga straks in het debat iets zeggen. Nadat we dus in de, in de zaal hebben gesproken, zal ik dat toelichten...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 India heeft onder meer de pasjes voor de luchthavens ingenomen van het Amerikaanse ambassadepersoneel.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 Steeds meer mensen kiezen voor een hoger eigen risico bij het afsluiten van een zorgverzekering. Bijna 25% van de mensen heeft liever een lager maandbedrag dan een hogere vergoeding. Dat was volgens zorgkiezer.nl vorig jaar nog 21% en in 2011 slechts 12%. Bijna 75% van de klanten die minder willen gaan betalen voor het maximale eigen risico gaan voor 860 euro. En dat was vorig jaar 64%. In een omkoopschandaal in Italië zijn nu ook de namen van voormalige internationals en oud-AC Milan spelers Gattuso en Bracci genoemd. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij matchfiction bij duels in 2011. De correspondent Rob Zoutberg vertelt welke wedstrijden mogelijk zijn gemanipuleerd. Ze zouden betrokken zijn bij het, het, het ritselen van wedstrijden. Zeker de drie wedstrijden van Milan uit 2011 waaronder een wedstrijd Milan-Lazio... Um, maar ook nog andere wedstrijden van Lazio, Juventus en Inter staan allemaal onder de loep. In de wedstrijd Juventus AC Milan speelde ook Urbi Emmanuelsson mee. Van Bommel en Seedorf stonden in die periode ook onder contract bij Milan, maar die speelden toen niet. Er zijn vier tussenpersonen gearresteerd. En dan het weer. Vanmiddag valt er plaatselijk nog wat regen of motregen... maar het wordt geleidelijk overal droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Het wordt 8 graden. komende nacht valt er in het westen en noorden misschien weer wat regen... maar verder is het droog bij minima rond 4 graden. Morgenmiddag kans op wat zon. Het blijft morgenmiddag overwegend droog. Donderdag wordt het natter met buien en meer wind. De heer Landa van der Velden bij de ANWB heeft voor ons de verkeersinformatie. Op de A10, de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag, staat voor de Koentenal 2 kilometer. En vanwege een ernstig ongeluk is de N201 de weg Uithoorn richting Hilversum. tussen Wilnis en Vinkenveen afgesloten. En dit is de dag. Wat vindt taalvirtuoos Wim Daniels van de selfie? Blijf luisteren.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 Goedemiddag, hartelijk welkom. Dit is de dag dat legerchef Tom Middendorp uitlegt... hoe hij de missie naar Mali gaat uitvoeren. We spreken zo met hem. En verder aan tafel taalvirtuoos Wim Daniels. Hij proeft voor ons het woord van het jaar, de selfie. Nick en Simon, wie kent ze niet, hebben een kerstalbum... en ze gaan het komend voorjaar naar Duitsland. Gaan zij erin slagen dat land muzikaal te veroveren? We vragen het aan Simon, want Nick heeft de griep... gaat weer een beetje met hem. Uh, hij is opknappende. En hoe lang doet het dan nog? Ja, dat, uh, dat is een beetje uh, koffiedik kijken, denk ik. We mogen twee exemplaren van jullie kerstalbum weggeven. Ga naar onze website ditstedag.nu en schrijf ons een berichtje... waarom u dat album moet krijgen. En nog nooit filmden zoveel filmcamera's zo'n vredeoorlog als die in Syrië. Camera's waarvan de bedieners dat vaak niet overleven. Morgen opent daarom een bijzondere expositie in Amsterdam. Oordelsverslaggever Lex Rundekamp en curator Babs Bakels... van Uitvaartmuseum tot zover vertellen erover. En ook aan tafel huishistoricus Fik Meijer... en hij verdiepte zich in de geschiedenis van piepjonge ministers en presidenten. Ja, we gaan op reis naar Mali, maar wat nemen we allemaal mee? 368 militairen. We gaan erheen met, om precies te zijn, 385 militairen. In totaal vertrekken begin volgend jaar bijna 400 militairen naar Mali. Transporthelikopters. De transporthelikopters. De transporthelikopter. De De minister heeft daar duidelijke uitspraken over gedaan. Op de een of andere manier komt het goed. Dat Nederland er mede op toe zal zien dat er in V.M. verband wordt voorzien in transporthelikoptercapaciteit. De missie wordt ondersteund door vier Apache-gevechtshelikopters. We hebben ook een aantal Apache-helikopters met sensoren. Vier Apache-gevechtshelikopters. Met die bijdrage wil de Nederlandse regering de VN-missie in Mali versterken. Volgens nog geen transporthelikopters, maar wel vier Apache-helikopters. En natuurlijk bijna 400 van onze jongens. Het gaat allemaal naar Mali toe. Commandant en generaal Tom Middendorp, goedemiddag. Hey, goedemiddag. U organiseert het allemaal, we sturen dus commando's. Hebben die nog speciale dingen bij zich die we nu niet genoemd hebben? Nou, die hebben in ieder geval genoeg bij zich... om uh, iedere situatie die ze daar tegenkomen het hoofd te kunnen bieden. Hun belangrijkste taak is uh, informatie verzamelen, inlichting verzamelen. Dat betekent dat ze allerlei... Uh, observatiemiddelen bij zich hebben. Ze nemen ook bijvoorbeeld uh, het Fennec-voertuig mee. Uh, dat is een, een voertuig speciaal voor verkenningen gebouwd... met camera's erop. Uh, en, en dat is hun hoofdtaak. Ja, het is dan vreselijk stoffig, heb ik me laten vertellen. Kan al die apparatuur daar tegen? Uh, nou, het is inderdaad stoffig. Het klimaat is uh, een van de, van de zware factoren van deze missie. Het wordt ook heel erg heet. Uh, daarom willen we ook graag in april alle eenheden in het gebied hebben... Uh, zodat ze gesetteld zijn voordat de echte hitte losbarst... en voordat ook de zandstormen beginnen. We hebben natuurlijk wel wat ervaring met dat soort klimatologische omstandigheden. In Afghanistan, in het zuiden van Afghanistan, was het ook erg heet en stoffig. En het, uh, onze apparatuur heeft daar uh, tot nu toe goed uh, tegen bestand geweest. En de apartjes kunnen er ook tegen? Ja, die kunnen beter met droogte dan met vocht omgaan. Dat heeft uh, Afghanistan ook bewezen. Wat neem je nou mee om inlichtingen te verzamelen? Moet ik dan denken aan uh, opnameapparatuur of uh, opschrijfboekjes? Of uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Regenjassen. Nou ja, je, uh, <laughs> ja hoeden, opgevouwen krant? Nee, serieus, wat, wat, wat voor spullen heb je daarvoor nodig? Nou, regenjas hebben we daar niet nodig. <laughs> maar uh, ja, die neemt natuurlijk een, een, een veelheid aan, uh, aan apparatuur mee. Uh, de inlichting wordt door allerlei uh, verschillende eenheden verzameld. Onze verkenners uh, verzamelen inlichtingen, die gaan over de weg met voertuigen. Die hebben allerlei soorten kijkers voor dag en nacht uh, bij zich... Uh, ook voor langere afstanden kunnen die waarnemen. Daarnaast de Apaches hebben allerlei sensoren aan boord. Uh, met infrarood en, en andere sensoren waarbij ze ook van grotere afstand uh, kunnen waarnemen. Maar verkennen doe je natuurlijk ook door gewoon contact contact met de bevolking. En door uh, via die bevolking erachter te komen. van Wat is hier nu precies het probleem in dit dorp? En wat zijn nu de oorzaken dat die terroristen hier bijvoorbeeld voet aan de grond krijgen? Ja. De Soundbrella, gaat die ook mee? Sorry, de wat? De Soundbrella? De Soundbrella? Ja, kent u niet. Z zeg mij niks. Het is een apparaat waardoor je, heel goed waar je goed zwaar vuurwerk mee kan opsporen. En dus ook uh, allerlei bommen, dachten wij. U ja, valt, dat u, is wat uh, u, u uh, nu in het bedrijfsleven ontwikkeld wordt, bedoelt u. <laughs> ja, dat zou kunnen. Ik heb begrepen dat er een apparaat bestaat waarmee, uh, die, dat nu in grote steden wordt gebruikt om uh, vuurwerk op te sporen. En wat je dus ook naar ja. dat soort uh, landen meeneemt. Ja, dat klopt. Uh, dat is een, bedrijf, een apparaat wat nu door bedrijfsleven in samenwerking met ons wordt uh, ontwikkeld. Wat wij nog niet in de uitrusting hebben zitten. Okay. Uh, en wat vooral gebruikt kan worden om bijvoorbeeld inkomende beschietingen uh, te detecteren. Waar komen ze vandaan, vanaf welke afstand uh, en ons daarbij helpt om die op te sporen. Ja, die zou u dus al mee willen nemen, maar die heeft u nog niet. Nee, die hebben wij niet, en die hebben we voor deze missie ook niet echt uh, nodig. Oké. Okay. De Kamer is, uh, uh, nou, niet helemaal unaniem. Alleen de SP, de PVV en de Partij van de Dieren mm. vinden het zinloos om erheen te gaan. Bent u blij met zoveel steun? Ja, dat is natuurlijk wel een goed gevoel. Als je als militair uh, op pad gaat en je toch je leven in de waag zou moeten stellen... voor, uh, voor Nederland en voor Nederlandse belangen... dan is het wel heel fijn dat, uh, dat er zo'n brede meerderheid in de Kamer is... om deze missie te steunen. En dat onderstreept ook wel het, het belang uh, van deze missie. Want er staat natuurlijk wel wat op het spel. Ja, namelijk de levens van uw mensen. Nou, niet alleen levens van mijn mensen... want die gaan daar naartoe om iets anders te bereiken. Uh, en dat heeft alles te maken met het, het terrorisme... wat zich daar aan het settelen was in Mali... wat zelfs aan het oprukken was naar de hoofdstad... wat in eerste instantie door de Fransen is tegengehouden... Maar het is wel zaak om te zorgen dat ze zich niet weer kunnen settelen. En dat wordt voorkomen dat dat land afglijdt. Want je wilt toch niet hebben dat daar een hele broeinest aan terrorisme... zo aan de voordeur van Europa zich ontwikkelt. Nee, nee. En daarnaast is het natuurlijk zo dat er heel veel smokkelroutes door Mali lopen... die nu steeds meer in de handen van georganiseerde criminaliteit terechtkomen waar grote hoeveelheden drugs, wapens en mensenhandel doorheen gaat, ook naar Europa toe. Ja, dus brede politieke steun. Uit onderzoek van Maris de Hond bleek dat een kwart van de bevolking er maar achter staat en de helft is echt tegen. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat voor de bevolking nog redelijk onbekend is wat daar gebeurt. We hebben natuurlijk vooral nu de, de interactie met de Kamer gehad en het debat met de Kamer over de noodzaak van de missie. En daar wordt het heel breed gesteund. En het is denk ik wel zaak dat, dat we dat ook blijven uitleggen... ook naar de bevolking toe waarom dit belangrijk is. Waarom hm. dit belangrijk is voor Europa, maar ook voor Nederland. Ja, en maar probeer dat nog eens dan. U zegt, ja, als, als daar al te veel broeien is te komen van terroristen... dan komen ze ook deze kant op. Ja, als ze zich daar kunnen settelen... dan kunnen ze dus van daaruit uh, djihadisten uh, recruteren. Hm. Ze kunnen van daaruit aanslagen voorbereiden. En zo dicht bij Europa wil je dat natuurlijk niet hebben. Uh, daarnaast nou ja, uh, maakt al die smokkel waar al die, die daar doorheen komt... Sorry? Maakt dat veel uit als ze iets verder weg zitten? U zegt, zo dicht bij Europa wil je dat niet hebben. Ja, in Jemen worden ze dus ook opgeleid geloof ik. Die komen ook gewoon hierheen, toch? Zoveel maakt het niet uit waar dat precies wordt opgeleid, lijkt me. Nou, we bestrijden het overal. Kijk, Afghanistan had natuurlijk ook dat doel om dat te bestrijden. Maar je wil ook niet dat dat dichterbij komt. Uh, dat is in ieder geval voor de regering een belangrijk punt van overweging geweest. Ja. Uh, een ander punt is toch wel... Uh, die instabiliteit in, in Mali heeft uh, bredere regionale uitwerking. En Mali is toch wel een sleutelland in die hele Sahelregio. Uh, en daar, ook dat wil je niet aan je voordeur hebben. En uh, ik vind toch die smokkelroutes ook niet onbelangrijk. Want heel veel van de, van de wapens die gesmokkeld worden, de mensenhandel en de drugshandel, komt toch hier op straat terecht. Ook in Nederland. Even vragen aan de bevolking hier aan tafel of ze ook vinden dat die missie daarheen moet. Vick Meijer, wat, wat denk jij ervan? Nou, ik denk dat dat een goed idee is. Maar wat ik mis, is. Ik wil wel eens horen, hoeveel mensen spreken nou de taal? Want uh, meneer Middendorf zegt, je moet, dus, info, je moet ja. dus informatie inwinnen. Maar wie spreekt de Arabisch? Hoeveel mensen spreken die inheemse talen, behalve het Frans, dat daar als boventaal gesproken wordt? Hoe, hoe doet u dat? Ja, nee, dat is een hele terechte vraag. Dat uh, inlichtingenwerk uh, gebeurt natuurlijk niet alleen door Nederlandse eenheden. Wij opereren vooral in een Afrikaanse omgeving. MINUSMA, uh, zo heet de missie, die bestaat voor, uh, voor zo'n 90% uit Afrikaanse eenheden... die natuurlijk veel beter de lokale culturen kennen en ook de talen machtig zijn. Uh, maar de mensen van ons die in contact komen met de bevolking... Uh, en dat is maar een klein deeltje van de missie... Uh, die zorgen natuurlijk dat die ofwel Franstalig zijn... Uh, ofwel uh, dat er tolken bij zijn die uh, die verbinding kunnen maken. Ja, want waar liggen uw grootste zorgen voor deze missie? Ik kan me voorstellen. U zei je we hebben alles bij ons en het komt allemaal helemaal goed. Ik snap dat u dat vertrouwen wel uitstralen. Maar als u denkt van, nou, als het misgaat, dan gaat het daar mis. Waar is dat dan? Nou, je kan natuurlijk nooit de aanslagen uitsluiten. Uh, het is niet voor niks dat we militairen sturen. Het land uh, stond uh, op de rand van uh, van afglijden. Uh, dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen, maar er is nog veel onrust. En de overheid heeft daar niet echt uh, grip op het land, zeker niet op het noorden van het land. Uh, en daar uh, zitten nog steeds uh, terroristische elementen die altijd uh, aanslagen kunnen plegen. Zoals we dat van de week ook hebben gezien in de stad Kidal, waar een uh, autobom tot ontploffing is gebracht. Ja, Wim uh, dus uh, veiligheid blijft wel een belangrijk aandachtspunt. En ik vind dan ook van belang dat uh, men eenheden voldoende robuust zijn om dat het hoofd te kunnen bieden. Ja. Daniel? Ja, ik, ik hoor bij, bij veel missies dat men dan zegt... ja, we zitten daar om ervoor te zorgen dat terroristen die daar mogelijk komen... niet te dicht bij ons komen. Uh, ik denk dat dat misschien heel, heel nobel is, maar het allereerste zou toch moeten zijn... wij gaan daar naartoe om die mensen ter plekke te helpen. Daar moet het toch allereerst om gaan. Je gaat toch niet voor je eigen belang naar Mali toe... Nou, dat speelt inderdaad ook mee. Uh, ook dat is voor de VN een, een belangrijke afweging geweest... om uh, specifiek in Mali, in die regio, om specifiek naar dat land toe te gaan. We hebben daar ook te maken met uh, honderdduizenden vluchtelingen... en die willen toch ook weer een uh, veilige thuishaven bieden. Dus dat aspect heeft u helemaal gelijk in. speelt absoluut mee. Maar in de politiek loopt het altijd door elkaar. Hoor. Daar roepen ze ook al, altijd heel hard, het is in ons eigen belang. Ja, maar het zou zou toch echt voorop moeten staan, vind ik. Maar goed, het is, het is in elke situatie natuurlijk vreselijk moeilijk... om een goede afweging te maken. Ja, ja. U zei net al, het moet wel robuust zijn. En, en, en we begrijpen ook dat ze echt wel geweld mogen gebruiken. Mogen de commandes alleen terugschieten? Ook, of ook zelf als eerste schieten als ze denken dat dat beter is? Uh, nou, uh, er is een uh, heel stevig uh, VN-mandaat. Uh, ook dat is uh, anders dan in het verleden. Het VN-mandaat laat in feite all necessary means toe... aan de, de force commander, aan de baas van MINUSMA. Uh, en dat is ook het mandaat wat onze verkenners hebben. Hun eerste taak is natuurlijk niet vechten. Ze zijn daar echt als verkenner. Ja. Uh, ze zijn daar echt om inlichtingen te verzamelen. Maar ze, uh, als zij bijvoorbeeld de situatie ziet... dat er een aanval op, uh, op een NGO of op bevolking wordt uitgevoerd... Ja, dan gaan ze wel ingrijpen. En dat, uh, die ruimte hebben ze ook in, de, in het mandaat wat er ligt. Ja. Maar hoe, hoe lang gaan we... Nou, we gaan in ieder geval twee jaar. Uh, en na twee jaar uh, maken we een afweging van uh, gaan we verder ja of nee? Uh, gaan we in deze omvang verder of gaan we afbouwen? Of gaan we accenten verleggen? Uh, dus er worden een soort meetmomenten ingebouwd... waarin de, de regering die afweging kan maken. En wanneer gaan die twee jaar in? Die gaan nu 1 januari in. 1 januari, dus tot 1 januari 2015 sowieso. Ja, ja, ja. klopt. En ik, ik zei aan het begin 400 van onze jongens. Dat zijn er dan 400 tegelijkertijd of 400 in totaal? Nee, dat is tegelijkertijd. Dus eigenlijk zijn er ja, dus veel meer... De missieomvang is uh, 368 en dat, uh, ja, dat wordt continu afgelost. Dus er zijn veel meer militairen bij betrokken om dat continu te kunnen blijven doen. En kunnen we dat betalen? Want er moet ook heel veel bezuinigd op defensie. Is dat, is dat mogelijk? Ja, we hebben, de regering heeft natuurlijk in het budget internationale veiligheid heet dat. Hebben ze een bepaald fonds gereserveerd om dit soort missies te kunnen uitvoeren. En binnen de kaders van dat fonds worden eigenlijk alle missies die wij doen, en we doen er op dit moment 17, die worden bijna allemaal daaruit gefinancierd. En kunnen we dan ook nog naar de centraal Afrikaanse Republiek? Want daar is ook oorlog. Uh, ja, die afweging is niet aan mij. Zou u willen? <laughs> zou ik willen. Uh, nou, ik, ik ga waar de regering uh, ons nodig heeft. Dus als wij daar een Nederlands belang moeten dienen... en de regering vindt het belangrijk genoeg om daar militair in te zetten... dan gaan wij dat doen. En, Daniels, en, ooit? en Syrië? Zouden ze daar nog naartoe kunnen? Hetzelfde geldt voor Syrië. Uh, het is vraag je dat, dat moet willen. En uh, het standpunt daarin is natuurlijk uh, duidelijk... dat we daar niet uh, willen en kunnen interveneren. Maar ook, ook dat is een afweging die uh, op, op een hoger dek gemaakt moet worden. Dit is de dag op Radio 1. Make my way downtown, walking fast, faces this and I'm homebound. It's there black we have, just making my way, making a way through the crowd. And I need you, and I miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time? And I'll miss you no. These paths, and I'm homebound. Think time. Carlton, 1000 miles. Straks een bijzondere expositie over film en fotografie rond de oorlog in Syrië, maar eerst aandacht voor een veel ongevaarlijker vorm van camerabediening, de selfie. Een selfie, een foto die je van jezelf maakt en dat klinkt zo. Ben ik in beeld? Mooi. Is just me myself in... Dit ben ik. Dit is een zelfportret. Wie ben ik? Een zeer goede vraag. Dit stel ik voor. Dit gaat over mijn leven. Hoi iedereen, jullie kennen mij vast wel. Dit ben ik. De lach toont veel zelftevredenheid en ik ben ook heel tevreden met mezelf. Ben ik een beeld van? Gaat het over? Ja, het woord van uh, 2013 is selfie. Dat maakte Vandalen vanmorgen bekend. Ruim 22.000 mensen stemden de afgelopen weken. En selfie haalde 32% van de stemmen. En voor degenen die niet weten. Selfie is een foto die wordt gemaakt door de persoon zelf. In 2013 was dat zo populair. Dat zelfs Obama vorige week een selfie maakte met de Deense premier. Tijdens de herdenking van Mandela. Bij ons is uh, taalkundige Wim Daniels. Wel eens een selfie gemaakt, Wim? Nee, ik uh, moet zeggen dat ik geen smartphone heb. Nee, je meent het. Dan, uh, ja, dat is echt waar. <tieks> ik, ik heb wel een uh, mobiele telefoon, maar geen smartphone. Dus dan kun je geen selfie je maken. Geen selfies maken. Simon, maken er vaak mensen selfies met jou? Uh, erbij. Een, is dat een duo-selfie? Ja, duo-selfie. Iemand ja. naast jou die dan even een selfie maakt met jou erbij. Ja, dat, dat gebeurt geregeld inderdaad. Ja. En uh, hoe sta je erop dan? Ik heb geen idee wat <laughs> nee. ik. Ik krijg ze nooit meer te zien, die foto. Nou ja, je, je vindt ze wel eens op Twitter of uh, andere social media. Uh, ja, het, het, is, het is gewoon een, een, een handig hulpstuk als, als er niemand in de buurt is. Ja. Ja. Wim, uh, andere, op de tweede plek staat social, betita, social Basitas. Ik begrijp wel waarom die niet op de eerste staat. En <lacht> ja. sletvrees staat op de derde. Nou, ik had gedacht dat Social Basitas op één zou staan. Het is ja? een woord dat uh, kun je vergelijken met uh, Soundbrella. Uh, precies hetzelfde. De, de Want je, je voegt de... twee woorden samen, maar je laat van een, een, een woord een deel weg. Um, social Basitas is dat je zoveel met internet, met Twitter, met Facebook bezig bent dat je nauwelijks nog tijd heb voor anderen. Je bent met iemand aan het praten. Interessant gesprek, maar je mobieltje gaat... en je onderbreekt het gesprek om te kijken wie aan de lijn is... of ah ja. welk bericht je binnen hebt. Social basis, dat is ernstige ziekte. Ja, je kijkt er ook heel ernstig bij. <laughs> en sletvrees, wat is sletvrees? Sletvrees is als vrouwen zich een beetje uitdagend kleden... dat ze dan toch meteen bang zijn voor slet uitgemaakt te worden. Dat is sletvrees. Terwijl als mannen zich stoer kleden... dan is dat meteen goed. Ja, ja. Mannen zijn niet bang uh, om voor slet uitgemaakt te worden. Nee, nee, nee, nee, ik weet het mannelijke equivalent voor slet ook even niet. Waar moet je nou aan voldoen als woord om te winnen? Want waarom bindt dan selfie trouwens ook helemaal niet eens een Nederlands woord? Nee, maar dat geldt tegenwoordig voor heel veel woorden. Zeker voor woorden die heel populair zijn. Dat zijn uh, zelden Nederlandse woorden. Uh, het moet een positief woord zijn. We hebben afgelopen jaar... kijk, Selfie is niet in, 19, in twee, dit jaar 2013 bedacht. Hè. Het zal een veel ouder woord, Maar mm. dit jaar is het blijkbaar heel populair uh, geworden. Uh, het moet geen woord zijn dat negatief is. Uh, we hebben ook een woord gehad, knikkenbolziekte. Dat is dit jaar ook uh, veelvuldig in het nieuws gekomen door een documentaire. Een heel ernstige ziekte in bepaalde Afrikaanse landen. Dat stond in sommige lijstjes ook bij de tien woorden waaruit je zou kunnen kiezen. Zo'n woord zou terecht, denk ik, nooit winnen. En waarom moet het dan positief zijn? Omdat het... mensen bij dit soort verkiezingen toch het idee hebben... dit is een spelletje, dit doen we omdat we taal leuk vinden. En dat doen we niet om uiteindelijk bij een heel ernstig woord uit te komen. Ja. Dat staat voor een ernstige ziekte in dit geval. Het moet een beetje leuk zijn eigenlijk. Ja, die, want er worden allerlei van dit soort verkiezingen gehouden. Ook over, over het weer, er zijn uh, woorden die met het weer te maken ja, hebben. Ja, dan had dit jaar had gewonnen het 50 tinten grijs weer. 50 tinten grijs weer, terwijl ook <lacht> Wolkenwak had kunnen winnen. Wolkenwak? Ja. Wolkenwak. Ja, we hebben <laughs> soms een wolkenwak of oh. een horrorlente, oh, ja. dat stond er ook bij. Dat is een verkiezing van Meteoconsult, die is volgens mij zelfs nog gaande. Dus er zijn allerlei verkiezingen en dat doen we vooral omdat we taal heel erg leuk vinden. Ja, en dan, dus moet het ook een beetje een positieve sfeer hebben? Nou ja, sletvrees heeft op zich geen ja, positief, nee. maar het is ook weer niet zo dat je daar bedenkt, ja god, hier vallen slachtoffers. Maar het is bij. toch gewoon een verkiezing? Als wij met z'n allen dat, dat negatieve woord het mooist vinden, dan kiezen we dat toch wel met z'n allen? Nee, blijk, blijkbaar werkt dat toch niet zo. Ja, maar, maar je zegt zelf al, als we dat woord het, het mooiste woord vinden. Hè? Dat, we vinden zo'n woord... Of het dat heel... 2013. Ja, maar ik kwam pas een woord tegen dat ik nog nooit eerder had gezien. En dat was het woord illegalen quotum. En dat wil zeggen dat je een bepaald aantal mensen per jaar uh, wilt uitzetten. of ja, het kunt zijn een uitzetten. een aantal jaren over. Ja, maar dat vind ik wel een heel ernstig woord. Alsof hm? het over vee zou gaan. Niemand zou op zo'n woord stemmen als mooiste woord van het jaar. Okay. Mis jij ook nog woorden? Heb je, want ik zag bijvoorbeeld niet participatiesamenleving. Die was Participaat... nogal populair de, populair de afgelopen maanden. Ja, participatiesamenleving is onlangs bij het congres... van het Genootschap Onze Taal... wel gekozen tot het woord van het jaar 2013. En dit is een verkiezing van Vandalen. En Onze Taal en Vandalen zijn twee verschillende instanties. Hm. Dus er zijn ook meer instanties naar ja, concurrentie... maar ze willen wel natuurlijk zich via zo'n verkiezing... een beetje uh, ja, in de kijker spelen. Ja. En ik denk dat Vandalen met opzet niet heeft gekozen... voor participatiesamenleving in die lijst waaruit je zou kiezen kunnen kiezen, want anders zouden ze misschien wel op hetzelfde woord uit zijn gekomen, en dat wilde men niet. Nee. Mogen we nog even praten over de definitie van een selfie? Want de onaangehoord is natuurlijk het nieuws met die foto van zijn eigen lijf zonder zijn hoofd. Is dat ook een selfie of niet? Ja, ik heb net begrepen dat je daar ook spreekt van zelf niet. Ik zelf spreek van een of selfie of een lijf selfie. Als je je hoofd met opzet weglaat, je kunt jezelf ook nog van achteren fotograferen. Dat noemen we dan een of of selfie. <lacht> ja, dan ben je helemaal de weg kwijt. Lijkt me heel je erg ingewikkeld trouwens. Een foto maak van jezelf zonder je hoofd, dan heet het een of niet volgens jou? Een Of selfie. Of zelf niet. Ja, zelf ja, nie. ja, dat, ja, dat, dat, niet. Dat zie je ja, zelf ja, niet. Ja. Maar, maar je kunt ook nog, daarnaast heb je ook nog een. Want ik heb die foto van het lijf van Onno niet gezien. Die ik overigens wel uh, uh, goed ken. Want Onno heeft zelfs nog ooit bij mij in de klas gezeten. Als leerling terwijl ik uh, ah, doseerde. Kijk. Uitstekende leerling. er Let, ja. die wel goed op? Ja. <laughs> ja. Maar je hebt, als, als het een heel lelijke foto is van jezelf. Dus als een selfie heel lelijk is, is het een ugly. Oh ja. Dus je kunt een maar selfie wie, hebben. Wie heeft er nou gestemd voor die dingen? Want ik wist nergens van dat er gestemd kon worden. En social basis als ja. Komt er nou in Nederland niet een soort generatiekloof... dat de ouderen, die doen daar niks aan? De jongeren kiezen dit. Is dit nou het woord van de jongeren? Want als je zou stemmen onder de ouderen... Wat zou jij krijg... kiezen? Nou ja, Maar het nou. is wel zo, want er is ook een verkiezing geweest... door het INL-instituut voor Nederlandse lexicografie... en die hebben een verkiezing gehouden voor woorden... die eigenlijk uit het Nederlands taal weg zouden moeten. En je ziet dat daar vooral oudere mensen op hebben gestemd. Ja. Die willen bijvoorbeeld het woordje kids. Het liefst oh, ja. afgesloten. Oh, dat vind ja. ik ook zo'n verschrikkelijk woord. Kids. <laughs> ja. Ja. Zo'n zo verschrikkelijk woord. Een kids ja. praat. Bah. Ja. Maar Fik, welk woord mag de, had jij gehaald? Nou, ik heb er niet in. over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel... Ik, ik, ik schrijf wel graag, maar ik, ik, ik ben niet zo'n taalpurist zoals Wim. dat Ik daar ik allemaal... ben geen taalpurist, hè? Een, taal, een taalpurist is iemand die de taal heel zuiver wil We houden. Nu een fitty, daar doe ik helemaal mensen? niet aan mee. Nee, nee. YOLO stond er bijvoorbeeld ook op die lijst die men af wilde schaffen. Weet ja. je wat YOLO betekent? Nee. You only live once. En dat is een uitroep. YOLO, dat is toch best, uh, best een aardige uitroep? Daar word je ja. vrolijk van. YOLO! Lex Runderkamp, jij zit in de studio in, uh, in Den Haag. Maak jij wel eens een selfie in gevaarlijke oorlogsgebieden van, je, van jezelf, dus? Ja, niet vaak. Ik heb het wel gedaan. Ik bedoel, de selfie, waarom het volgens mij terecht gewonnen heeft dit jaar, is dat het een woord is dat uh, ons verlost heeft van de schaamte om zomaar een foto van jezelf te maken. Ik denk <lacht> dat veel mensen graag zichzelf fotograferen uh, en dat willen delen met vrienden. En omdat we nu op het internet alles met elkaar delen, wordt het veel breder verspreid. Uh, en nu kun je het eigenlijk wel doen en dan zeg je, oh, dit is een selfie. En dan zegt iedereen, oh ja, nee, natuurlijk. Ja, dus en het dan mag het, het, het... Heeft, is een culturele verandering door ver, ver, veroorzaakt dat woord selfie. Ja, werkt, werkt dat inderdaad zo, Wim Daniels, dat we dan ook onszelf... Rechtvaardigen daardoor? Zeggen van nu mag het? Ja, ik, ik zag vanmorgen ook nog iemand, Jeroen Wilaard, die noemde het een soort van gelegaliseerde ijdelheid. Oh ja, ja. ja. Nou, dat is wel dankzij de verkiezingen is het dan gelegaliseerd? Ja. En dat, ja, dat zegt lex ook. En lex, waarvan maak je dan foto's? Van, in wat voor een situatie? Van jezelf? Als het even rustig is en ik er tijd voor heb. Ik heb er geloof ik maar twee gemaakt in Syrië... in al die tijd dat ik daar kom. Dat valt nog wel mee. Als het over taal gaat... moeten we het natuurlijk ook even over het nationaal dicté hebben. Dat is morgen weer. Iedereen kijkt ernaar uit. Kees van Koten Wordt het een makkelijker dicté dan andere jaren, denk je? Had ik wel op gehoopt. Had ik ook gedacht. Omdat Kees van Koten aan had gegeven... toch de oude dictées die er zijn geweest... niet te willen navolgen. Er stond geen prezwaals, geen paard... geen sisters Jansen kloof te maken. Ik heb inmiddels begrepen van mensen die mee hebben gedaan. Jenser Klooster. Zou je het ook moeten kennen, <lacht> ik <ben niet> katholiek. <lacht> <lacht> uh, maar ik heb inmiddels begrepen van mensen die mee hebben gedaan. Want het is afgelopen zaterdag of vrijdag al opgenomen. dat het uh, heel erg moeilijk was. Oh ja? Ja. Maar dat valt dus een beetje tegen dan? Als het daadwerkelijk zo is, dan valt me ja. dat tegen. Want ik vind dat je in een dictee. in een, dicte, een nationaal dictee. Het heet inmiddels Groot Dictee in Nederlandse taal. Want ook de Vlamingen doen natuurlijk volop mee. En die winnen maar, altijd, hè? Nee, dat, dat blijkt toch ook wel niet zo. Maar die zijn wel heel goed in, in, in spelling vooral. Uh, maar je zou eigenlijk de spellingregels moeten toetsen. En niet woorden die je in feite altijd gaat opzoeken... als je die maar één keer in de tien jaar gebruikt natuurlijk. Ja, ik durf eigenlijk al niet meer mee te doen. Geef ik maar eerlijk toe. Nou, het is ook wel raar als je een dicté houdt voor uh, het volk... en uh, mensen zeggen, oh ja, ik had 25 fouten, best goed, hè? Ja. Terwijl dat natuurlijk dramatisch is. Ja. Maar je ja? kan stiekem meedoen zonder dat je er een selfie van maakt. Ja, nee, ik zal er zeker iedereen. geen selfie van maken. Maar ik vind het altijd zo demotiverend... want ik denk altijd de taal redelijk te beheersen. Ja, maar bij dat dicté blijkt het altijd ontzettend tegen te vallen. Ja, maar dat ligt denk ik dan toch niet aan jezelf. Als ik jou zo inschat, denk ik dat je heel aardig kunt spellen. Dank je. En het ligt dan toch vooral aan de en het vooral een deel ook aan onze spellingregels die onnodig ingewikkeld zijn. Nou, ik heb één keer meegedaan en toen werd ik daarna getroost door minister Plasterik. Die was toen minister van Onderwijs die zei van 34 fout, dat is heel goed. Schandalig. <laughs> kan nagaan? Zometeen aandacht voor de vredeoorlog in Syrië en de indringende manier waarop dat in beeld wordt gebracht. En we praten met Simon Keizer van het duo Nick en Simon over het succes in het buitenland. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half drie. Hier is Raymond Serré met het NRS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil ook deze jaarwisseling feestverstoorders hard aanpakken. Het OM kondigt opnieuw een lik op stuk beleid aan... waarbij de strafheis 75% hoger ligt dan bij zaken die niet met oud en nieuw te maken hebben. Zo komen de hogere geldboetes, langere taakstraffen en zwaardere gevangenisstraffen eisen. Bij geweld en agressie tegen hulpverleners... zal in bijna alle gevallen een gevangenisstraf worden geëist. En ook kunnen mensen huisarrest krijgen voor de jaarwisseling een jaar later. Steeds meer mensen kiezen bij het afsluiten van een zorgverzekering... voor een hoger eigen risico. Bijna een kwart van de mensen heeft liever een lager maandbedrag... dan een hogere vergoeding. En dat aantal stijgt de laatste jaren. Julio Ports spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staatsenadvocaat. Hij heeft tegen RTL Nieuws gezegd dat Ports meer rechtsbijstand wil. De voormalige piloot staat in Argentinië terecht... omdat hij tijdens het Videla-regime betrokken zou zijn geweest bij de dodenvluchten. Hij is voor zijn procesvoering afhankelijk van giften en liefdadigheidsinstellingen.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 Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel Simon Keizer over de plannen van de duo Nick en Simon. Lex Runderkamp en Babs Bakels. Met hen spreken we over een bijzondere expositie over Syrië. Taalvirtuoos Wim Daniels is er. Met hem spraken we over het woord van het jaar. Selfie en huishistoricus Vic Meijer zit ook aan tafel. U kunt het kerstalbum van Nick en Simon winnen... als u even op de website ditstedag.nu schrijft waarom juist u die moet hebben. We gaan het eerst hebben over Syrië. Nog nooit weder in een oorlog zoveel foto's en filmpjes gemaakt als nu in Syrië. Vooral aan de kant van de rebellen. En dat loopt voor de filmers niet altijd goed af. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahou akbar. Oh. Oh. Oh. Oh. Ja, het filmen van het vrije Syrische leger die neergeschoten wordt in Syrië. Dit soort beelden staat centraal in een bijzondere expositie. The Last Image uh, in het Uitvaartmuseum tot zover in Amsterdam. Lex Rundekamp uh, van het NMS Journaal. Jij opent morgen de tentoonstelling. Wat, waarom heb je ja gezegd daartegen? Nou, Ik vond het, uh, de, de kunstenaar wat ik daarvan gezien heb. Het is een vrij... Uh, uh, uh, Rabi Mourouret heet hij. Een, een internationale kunstenaar met, die veel met videobeelden werkt. En hij keek op een hele andere manier naar, naar die, die, die oorlog... dan wij tot nu toe als nieuwsconsumenten allemaal gewend zijn. Ja, hij ziet gewoon, we leven in een overvloed aan beelden uit die gebieden. Chaotische beelden van bombardementen, doden, gewonden, kinderen. Het wordt voortdurend herhaald, het stond ons af. En dat zullen we toch met z'n allen herkennen. Dat daar waar nu 120.000, tenminste, naar nou 130.000 doden zijn gevallen... het op de een of andere manier toch niet echt bij ons binnenkomt. Dus hij probeert met zijn... Uh, uh, projecties, uh, op de een of andere manier het abstracter te maken en ons toch dichtbij te brengen en het heel invoelend te maken. En hij fo focust daarvoor met name op de executie van een, iemand die een cameraman neerschiet. En dat zijn hele bewegelijke beelden zoals we dat altijd wel kennen en die eigenlijk niet zoveel doen. Maar in zijn kunstwerk weet hij er zo op in te zoomen dat het ineens een verhaal van een man met een geweer en een fotograaf wordt of een, een videocamera. Uh, en het toch heel dichtbij komt. Ja. En dat is heel knap eraan. Bob Spakels, uh, The Last Image is een serie tentoonstellingen over de driehoeksverhouding. En dan citeer ik tussen de dood, de camera en de toeschouwer. Uh, dat klinkt redelijk vaag, wat is het precies? Um, nou, het zijn inderdaad drie tentoonstellingen. Uh, de een gaat over uh, het perspectief van het laatste beeld dat je op je netvlies hebt. He, dus wat Lex eigenlijk net ook uitlegt. Dus uh, wat je als laatste ziet. En het allemaal, Voordat je wordt neergeschoten. Voordat je, ja, vlak voor je, uh, je sterft of tijdens het sterven. Um, en je hebt natuurlijk het laatste beeld, de laatste opname van iemand als persoon. Dus er uh, zal van iedereen hier aan deze tafel een laatste foto zijn of een laatste filmpje. En dat is de tweede tentoonstelling die gaat daarover. Dat ja. begint pas in uh, juni. En dan is er een derde tentoonstelling, dat is een online tentoonstelling. Dat is www.thelastimage.nl En daar um, komt eigenlijk uh, meer zicht op hoe doodsbeelden eigenlijk in de media worden gebruikt en ook in de kunst. Want elk doodsbeeld heeft een andere functie. Sommige dingen hebben een politieke lading. Een ander doodsbeeld is meer een afscheid of een in memoriam. En je hebt natuurlijk ook heel veel doodsbeelden die per ongeluk worden gemaakt. Terwijl je als toerist een snapshot maakt op een brug en er springt net iemand af. Ja. En dat staat dan op jouw cameraatje. Dus zo zijn er eigenlijk allerlei type doodsbeelden... die we daar verder uh, ja. onderzoeken. En wat er hier een beetje uitspringt in deze tentoonstelling... is uh, de beelden van uh, fotografen die met rebellen meegaan in Syrië... Ja. en die daarbij zelf omkomen. Ja, die, die, die filmen eigenlijk een opstand of een, uh, een demonstratie. en um, op het, uh, Ze hebben niet in de gaten dat die scherpschutter in beeld komt... of eigenlijk gewoon te laat. Uh, en ze filmen en uh, dan zie je eigenlijk het schot... Uh, het, het vallen van de telefoon en dan is het stil. He, vaak hoor je inderdaad nog wat uh, geschreeuw en dan houdt het op. Dus, ja. uh... Want Lex, hebben al die rebellengroepen zo'n cameraman? Ja, dat, wij denken altijd dat, dat burgers daar maar een beetje in het wilde weg staan te filmen in Syrië. Maar het is eigenlijk behoorlijk georganiseerd. Eh, omdat het er niet alleen om gaat dat je video's met je telefoon opneemt. Maar je moet ze natuurlijk ook nog via de satelliet of via telefoonnetwerken naar, het, naar de buitenwereld zien te krijgen. Dat is in die zin georganiseerd. Dat in elk dorp, elke stadswijk in Aleppo waar ik geweest ben. Daar heb je een zogenaamde media mediacentrumpje, media Waar één, twee, drie mensen voortdurend optrekken eh, met die rebellen. En dat zijn gewoon ja, vrienden, neven, broers soms. Dus die, die cameramannen, die gaan, voor hun is dit oorlog. Zij gaan gewoon mee tot de allergevaarlijkste plekken... waar journalisten die het land inkomen om verslag te doen... zoals ik, uh, proberen weg te blijven. Van. Ja. Snap je waarom dat soort jongens dat soort risico's nemen? Kijk, als je gaat vechten, kan ik me nog voorstellen... maar als je gaat uh, het, het, het vechten gaat filmen... ja, dat is toch weer net iets minder belangrijk dan vechten zelf, of niet? Nou, in zijn algemeen ben ik het met je eens. Maar in, in, in Syrië moet je er toch op rekenen dat, dat heel veel gevechten en bombardementen die dus gefilmd worden, ook heel spontaan ineens gebeuren. In, in grote delen van steden als Aleppo. Uh, en en in Itlip, bij Idlib, de dorpen daaromheen. Ja, daar zitten mensen gewoon met elkaar aan de koffie, militairen of rebellen, uh, jongens met camera's, moeders die aan het koken zijn. En dan ineens vallen, vallen beginnen de bommen uit de lucht te komen. Dus die oorlog is, is altijd. Redelijk dichtbij. Dus ja. het is niet zozeer van we gaan kilometers rijden om naar een frontlinie te gaan. Het is soms onverwacht dichtbij. Maar het is, het is dus ook niet heel vaak een, een bewust risico wat de jongens nemen. Die jongens die, die zijn er gewoon bij en toevallig filmen ze dan. Ja, dat, dat heb je soms... Als je het internet een beetje hebt... toe de filmpjes hebt bekeken, dan zie je bombardementen. Die, nou, die worden vanaf een dak van hun huis gefilmd. Omdat die, die, diegenen daar dan toevallig net zijn. Maar ze gaan ook op acties. Uh, uh, uh, de rebellen. En dan nemen ze deze jongens mee om de wereld te laten zien. En hun sponsoren te laten zien. Hè, want die rebellen moeten natuurlijk ook weer ergens geld vandaan halen. Van kijk, we zijn actief. Kijk wat we aan het doen zijn. We hebben, dit, uh, ik zal maar zeggen, we hebben deze basis van het leger van Assad ingenomen. Ja. Ja. Dus dat willen ze ook voortdurend documenteren. Vastleggen. Ja. Babs, je bent van het Uitvaartmuseum. Althans, je bent curator van deze tentoonstelling die daar wordt gehouden. Ja, klopt. Mo moet het altijd met dood te maken hebben bij jullie? Uh, ja, liefst wel. Ja. <laughs> <laughs> uh, nee, wij brengen natuurlijk... Uh, uh, ja, wij, wij commentariëren de dood. En uh, wij volgen dus uh, ook gewoon de nieuwe uh, ontwikkelingen. Ook in die weergave van die dood. Want dat maakt het voor ons heel bijzonder. Uh, wij zijn natuurlijk niet echt een heel uh, politiek museum. maar. Nee. Die, die shift die je ziet, dat, dat uh, in feite uh, normaal altijd een slachtoffer... voor de camera werd gefotografeerd. En dat nu uh, ineens het geweld achter de camera plaatsvindt. Ja, de dader wordt gefotografeerd feitelijk, hè? De ja, de moordenaar is in beeld. En dat is een ander soort realisme wat we natuurlijk gewend zijn. En we willen graag, uh, hoe gruwelijker de beelden... hoe realistischer wij de dood ervaren... Maar in dit geval uh, uh, is hij eigenlijk hyperrealistisch. Want eigenlijk zie je het uh, gebeuren. Je voelt eigenlijk wat het is om te sterven. De dader richt op jou. Hij richt op jou. Ja. Hij staat oog in oog met de dood. En als je, uh, je bedenkt dat je straks met Google Glass... Uh, dat we daar allemaal met zo'n zo glas oplopen, zo'n bril... Ja. En je bent aan het filmen en je wordt uh, toevallig. Dat is een bril met een cameraatje erin. Ja, dus, ja. ja en je wordt toevallig uh, uh, geschept door een vrachtwagen. Dan kun je dus, wordt dus allemaal vastgelegd wat wij als laatste zien. Hm. En... Bij, heb je er ook een, een, een doel mee dat je de betrokkenheid van ons als kijker. naar nou, die Nederlandse bij dat conflict in Syrië wil vergroten? Zeker. Dat zeker. We het niet, dat, dat, want nu gaat het wat makkelijk aan ons voorbij. We zijn net ook al. Nou, nee, het is, het is kijk, als je bij ons. we zijn gevestigd op de begraafplaats de Nieuwe Oosten. Dus we zitten al op het, in, in het Rijk van de Dood. Dus als je dat poort binnenkomt, dan ben je al in een ander soortige wereld. En op het moment dat je die beelden ziet... en uh, uh, die, die flipboekjes en al die, uh, die kunstwerken gaat ervaren... dan denk ik dat je het heftiger beleeft... en de realiteit van oorlog en dood beter kunt beseffen... dan dat je het bijvoorbeeld achter uh, de, je computerscherm op nee. zo'n linkje klikt. En je ziet het als een soort salon... Activist zit je daarna te kijken. Ik denk als je echt uh, bij ons bent, dat je dan uh, dat, dat het keihard binnenkomt. Ja, je ja. noemt het woord flipboekje. Staat dat in de top 20 van uh, de woorden van het jaar, Wim? Nee, maar die, dat kan er altijd nog wel bij komen. Vandaag, <laughs> okay. vandaag in de Volkskant twee nieuwe woorden: afcontacten en sokkelperformance. Twee nieuwe woorden die er zomaar eerst snap ik, Maar die twee? Wat is een sokkelperformance? De sokkelperformance over een prachtig verhaal over. Uh, uh, uh, Iraakse Koerdistan, waar een standbeeld uh, is afgebrand en uh, een Nederlands meisje en een uh, Koerdische jongen, oh, ja. die zijn daarop gaan staan op die sokkel, hebben een foto van zichzelf gemaakt en dat is een sokkelperformance. Dat zou heel goed, heel populair kunnen worden, een sokkelperformance. Ja? Ja. Ik was wel benieuwd naar na, na die dood, of, je, of het ook al zo is dat mensen die overleden zijn van de nabestaanden een camera meekrijgen vanuit het de gedachte misschien dat ze ook het hiernamaals in beeld kunnen brengen. Um, dat zou op zich een, een optie zijn. Er zijn al kunstenaars die de camera hebben me, willen meenemen de kist in zodat we allemaal livestream van het verteringsproces krijgen. Kan je niet filmen weer met hiernamaals? Jawel, dat kan vast. Je nee. kan ook nog uit het hiernamaals tweeten. Er is een site Ja, de... nee, dan heb je gewoon je Twitter ingesteld die doorgaat als je dood bent. Ja. Je wilt zeggen oh ja, tijdens dat je niet je een... niet in het hiernamaals. Jawel, maar niet dat je daar <laughs> foto's kan maken. Er is net een neuroloog geweest... en die beweert dat hij zeven dagen in het hiernaammaals is geweest. Dus misschien, en maar die... hij had geen filmpje meer. Dat was zijn enige fout. Maar ja, internet wordt het hiernaammaals. Dus wat dat betreft okay, zou dat dan dan allemaal moeten leven. kunnen gebeuren. Even nog het ja. flipboekje, wat, dat noemden we net. Maar wat is het precies? Uh, ja, dat, dat is zo'n boekje waar alle sequenties van dat filmpje uh, in staan. Dus je als, hebt het met je handen? Ja, en als je daar dus met je duim doorheen gaat... Ja, ik zal even... Precies, je moet heel snel Zo. bladeren. Ja, heel snel bladeren. En dan zie je bladeren. het filmpje als het ware. Ja, dan maak je die zelf in motion, in beweging. En um, dan moet je dus zelf ook het geluid, dus het schot. Uh, uh, van, dus het geluid van het filmpje laat je gelijk lopen met, uh, met dat flipboekje. En de bedoeling is dan dat je het beeld uh, ook echt gaat internaliseren met een moeilijk woord. Maar dat je dat ook echt gaat nee. doorleven. Dat is iets anders dan dat je gewoon op een muis uh, of een, een link klikt. Ja. Lex, heb jij de toastering al gezien? Uh, ik, ik heb wel wat van de filmpjes zien de tentoonstelling zelf... ik ben er nog niet geweest. Uh, het is wel een van de redenen waarom ik het juist zo graag open... is dat dat, dat is de enige plek waar ik eens hardop kan filosoferen... over mijn eigen dood. Ja. In keurig andere interview of andere locatie in Nederland... als ik dat zou doen, dan, dan, dan, dan wordt dat he, toch heel gevoelig. Mag je hier ook, je, ook, hoor. Ja, dat weet ik Ik wist dat je dat zou zeggen. Dat mag hier ook. <laughs> dat kunnen we kunnen wel even een maken. Zoals ze zei dat ik dan, uh, morgen daar in die begraafplaats op mag lopen... te midden van... Uh, ik ben vaak ook... of dat is iedereen wel begraaf plaatsen geweest. En dan ben je toch altijd erg bedrukt. En, en morgen kan ik daarheen met mensen en gewoon praten over uh, de dood. En dat zie je op die tentoonstelling ook zo mooi, de, de, mooi. Maar je ziet wel heel mooi, nu leeft hij nog. Het is een beetje zoals die Zapruder film van Kennedy. Die heb ik ook al honderd ja. keer in mijn leven heen en weer gedraaid. Het filmpje waarop je ziet dat president Kennedy wordt vermoord. En dan zit je te kijken en zeg je, ja, dat dit frame leeft hij nog. Maar frame is de kogel naar binnen gegaan. En die fascinatie voor die dood... dat, dat, dat gaf mij wel het gevoel toen, toen Babs mij belde om te zeggen... ja, ik wil heel graag eens even over de dood, over deze tentoonstelling. En dan zal ik ook wel een alineaatje over mijn eigen ideeën daarover geven. We gaan Van de dood gaan we naar muziek, Simon. Je bent hier zonder Nick. Zo, dat is ja, een Ja, dat gaat het nog gang. een beetje met je. Ja. <laughs> en uh, dan ben je ook nog zonder Nick, want hij is ziek. En dan kan je wel in je eentje optreden, lukt dat wel? Uh, nee, in mijn eentje optreden niet. Maar nee, in mijn maar eentje wel in interviews eentje hier wel. zijn, dat ja, gaat wel. Uiteraard. Ja. Nou, we gaan zo praten met je, maar we gaan ook even luisteren naar een nummer van jullie kerstalbum. Wil jij het even aankondigen? Uh, volgens mij gaan we dan nu luisteren naar uh, Best Time of the Year.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 Santa's passing through. Children sing, it especially for you. Sing and let us know and tell us where to go under the mistletoe. Baby, let me go. It's Christmas, the best time of the year. Cold and dark December. I didn't really know just where to go, but now you give me something to remember—a special Christmas kiss under the mistletoe. <coughs> Slave bells ring Santa's passing through. Children singing. Time of de heer van de kerstcd van Nick en Simon. Ja, uh, Simon, elke artiest maakt wel een keer een kerstcd, dus jullie moesten ook gewoon. Hoe is het gegaan? Nou, we, we moeten niks, gelukkig. Um, dat hebben we allemaal in eigen hand. Maar in 2009 hebben wij alles als bonusnummer: een uh, Engelstalig kerstnummer uitgebracht. En uh, dat is zijn eigen leven gaan leiden, wordt elk jaar uh, veelvuldig gedraaid op verschillende radiostations. Dus, Um, dat smaakte eigenlijk naar meer. Afgelopen maart uh, opperde wij het idee om, uh, om met een kerstalbum te gaan komen. En dat, in maart? Uh, nou, ja, Je moet lang vooruit <laughs> plannen, uh, Thijs. Uh, voor je het weet is het december. Ja. En, uh, ja. Maar het is inderdaad zo. Uh, het is heel onwerkelijk als je uh, vervolgens... In maart ontstond het idee, in, in april, mei ga je dan wat, wat nummers schrijven. Want we wilden er echt een eigen signatuur ook aan geven. Je hebt niet voor de klassiekers gekozen. Ook. Het ja? is een balans uh, ah, ja. geworden tussen, tussen eigen werk en bestaand werk. En en uiteindelijk sta ik dan in uh, mei, juni die uh, nummers in te zingen. Met, uh, met de, de, de, de coverfoto is gemaakt met 28 graden. Mm. Dus dat, uh, dat is heel onwerkelijk. Maar ja, dan haal je een kerstboom naar binnen. Je bestelt bij een bakker wat, wat kerststolletjes. Die heel raar keek, overigens. <lacht> <lacht> en, uh, en je houdt met de band een kerstavond, werkelijk. Met cadeaus en alles. En, en dan kom je, dan je toch het gevoel. Oké, okay. en wat, wat vind, waar ben je meest trots op? Welk nummer... Uh? Ik vind je het mooist geworden? Oh, ja, maar dat is een hele gemene vraag. En dat ja, ik... daarom stel ik hem ook. Ja, dan denk ik wel de eigen nummers. Ja. Um, uh, het, is, uh, het, het is misschien wat makkelijk om, om bestaande nummers uh, te reproduceren. We kunnen ook vragen welke je het minst geslaagd vindt. Dat lijkt me net zo'n moeilijke vraag. Nou, wat ik moeilijk vind, er staat één Nederlandstalig uh, nummer op. We hebben dit keer gekozen voor een, voor een uh, Engelse plaat. Uh, toch, toch één nummer hebben we, hebben we aan ons eigen vast te weten te houden... door, door uh, Nederlands talig te blijven gaan. Um, het probleem daarbij is dat je... Je komt in het Engels heel goed weg met allerlei clichés. En kerst is één groot cliché. Maar als je... Een Nederlands kerstnummer gaat maken en je hebt het over een kerstboom en ballen en een piek en uh, sneeuw. Dan wordt het zo plat, snel. Hmm. Ik vind het overigens, ik ben heel blij met dat liedje. Dat het enige Nederlands liedje heet, Vrolijk Kerstfeest. Maar ik luister liever naar de Engelsen. Oké, okay, de clichés klinken <laughs> uh, uh, uh, beter in het Engels. Maar nou, ik ja. vind het een mooi. Dus ik nee. vind het ook knap geantwoord. Ik bedoel, ja. hij weet het wel zo te vertellen dat het toch nog wat ja, is. Maar ik eigenlijk zegt alsof... hij van ja, het kan eigenlijk niet. Kan eigenlijk niet. Nee. Het is moeilijker in het Nederlands. Het gaat heel goed met jullie carrière, euh, Nick en Simon. Um, Duitsland gaan jullie binnenkort uh, uh, veroveren, is de bedoeling. Vlaanderen willen jullie naartoe? Ja, Vlaanderen zijn we al, al wat jaartjes uh, actief. Uh, ik vind het moeilijk om uh, in te gaan op Duitsland... omdat we daar nog niks zijn. We hebben enkel een album nu opgenomen in het Duits. En uh, dat avontuur moet nog beginnen, dus... Uh, je begint te vragen met, het gaat goed met jullie carrière, jullie ja. gaan naar Duitsland. Mm -hmm. Dan uh, insinueer je dat, je dat het ook daar al goed ja, gaat. Ja, toch? Nou ja, of dat dat in ieder geval van, uh, de bedoeling insinuatie. is. een nou, insinuatie. Nee, zo wil ik het niet bedoelen. Maar dat is uh, nog niet het geval. Nee. We, we hebben even wat uh, op een rij gezet van een aantal collega-artiesten van jullie... die het ook geprobeerd hebben in Duitsland. Zullen we eens even luisteren hoe, ja. dat, hoe dat klonk? Hoe dat klinkt? Ja, wij zijn ook niet zo naïef om te denken van, we gaan daar wel even door. Dat was even een verkeerde, maar we gaan nu even naar de groei. Dat waren de Nederlandse artiesten die het ook geprobeerd hebben in Duitsland. Net zoals uh, jullie. Ik meis hey. een vorm in het zin van goed. Door ik ga de klink van träumen heen. Ik spuug in wind en eenzaamheid. Weis dat met kleine hoppen, kleine ja, ik geef toe, onze geluidsredactie heeft zich een beetje uit zitten lezen. Nou, Niet het. helemaal eerlijk misschien. Uh, Marco Borsato, Frans Bauer en Danny Christian kwamen voorbij. Ik neem aan dat jullie anders klinken in de Duits. Hè? Ja, nou ja, wij, wij willen de popkant op. Uh, ons laatste album is een, uh, is een behoorlijk pop, zelfs randje rock album geworden in Nederland. Uh, dat is waar we nu staan. En die kant willen we ook op in, ne in uh, Duitsland. Dus met het Duitse label hebben wij uh, een, uh, een verzameling nummers gekozen van onze bestaande vijf Nederlandse studioalbums. Die hebben we laten vertalen naar het Duits. Die liedjes en het is een selectie van twaalf nummers geworden. Um, maar hoewel ik dat uh, Marco Zato kende ik helemaal niet nee, in het, in het nee, Duits. Nee, ik keek ook heel zeggen? verrast. Ja, het was leuk. Toch, hij en, heeft het geprobeerd, maar het is blijkbaar niet heel erg gelukt dan. En Danny Christian is toch gewoon een Duitser? Nee, hij is een Nederlander. Volgens mij. die nou, oh. is wel heel populair geworden. Ja, in a, ja maar het is wel een Nederlander, toch? Wat, wat, wat, nee, het is een Duitser. Danny Christian wat, wat is een Duitser. Oh, oh, oké. Dan, we dan gaan we onze geluidsredactie dus. even vermijden. Het wordt, het wordt even, even opgezocht. Maar, maar, maar, wat ja. ik wilde vragen. Uh, er is een andere Volendammer, dan, maar die natuurlijk ook heel populair is in Duitsland. Jan Smit. Ja. In hoeverre is die nou bepalend voor jullie beslissing om naar Duitsland ook te gaan? Niet eigenlijk. Het is inderdaad zo dat hij... Hoe gek dat ook klinkt in zijn jonge jaren. Want hij, is nee. nog jong. hij is 23, geloof ik. Hij is uh, 7, 28. Oh. Um, maar toen hij in uh, jaar of 14, 15, 16 was. Uh, heeft hij zo'n beetje alles gewonnen. wat er te winnen valt in Duitsland. maar in het slagercircuit. Ja. En dat is een circuit waar wij uh, uh, niet, niet uh, in willen acteren. We willen echt uh, de popkant op. En waarom, waarom willen jullie dit? Om de popkant? Nee, of überhaupt de... naar Duitsland. Ja, wij hebben uitdagingen nooit. Uh, zijn we nooit uit de weg gegaan. Um, in Nederland niet en. Uh, en nu in, in het buitenland en je ook je kan ook Engeland doen? Dat zou kunnen. Uh, maar ja, Duitsland is een iets logischere stap. Nou ja, wat meespeelt is dat er al een jaar of drie. een, een Duits label. Uh, heel erg geïnteresseerd is in ons. Okay. En die. Die heeft ons nu weten te overtuigen. Ja. En, en hebben ze ook marktonderzoek gedaan of Nick en Simon goed liggen in Duitsland? Nick und Simon. <lacht> Nick und <oen te> Simon. <lacht> uh, uh, nee, ja, ja, ongetwijfeld. Alleen daar weet ik uh, niets van. Laten we gewoon lekker met een schone lei beginnen. Vlaanderen staat ook op programma de ja. komende tijd. Hoe is het daar? Goed. Ja, eigenlijk heel goed. Um, sinds een jaar of drie lopen alle releases die wij in Nederland hebben ook gelijk aan dat van Vlaanderen. Dus we hebben altijd een dubbele promotieagenda, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Ook nu met het kerstalbum. Uh, we zijn vanaf morgen tot en met zondag. Ik kijk even achter me. Even naar de manager die op uh, ja, de bank zit. Ook hier. In, in Vlaanderen te vinden. En wat we daar doen uh, de, gaat heel goed. Ja, we hadden hier vorige week Bent van Looy, een, een Belgische zanger, die zei: Het is soms lastig voor. Vlamingen om in Nederland door te breken en voor Nederlanders om in Vlaanderen door te breken. Ervaren u dat ook? Uh, ja, het is gewoon, gewoon een, een ander publiek. Ja, Tim Knol kreeg hij zelfs niet verkocht daar, zei hij. Terwijl hij toch heel goed kan zingen. <lacht> ja. ja. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik daarop moet reageren. Er zijn tal van bands en, en zangers die, die fantastisch zijn... En, en, en, maar niet willen doorbreken. Zelfs niet in Nederland, en, ja. Waar dat aan ligt. Geluk is een grote factor denk ik ook. Ge een gunfactor. We ja. hebben mensen gevraagd uh, of ze jullie album wilden. En dat wilden ze massaal. Jij hebt voor je de, de, de prijswinnaar. Zou je even willen vertellen wie, uh, wie de prijzen gewonnen heeft? Ja, een van de albums gaat naar Iris van Oosten. Want zij schrijft. Uh, omdat, haar reden is omdat ik heel erg fan ben. En ik heb nog nooit een prijsvraag gewonnen. Die kan ze van het ja, dat vind ik een hele goeie. niet meer gebruiken. Die, uh, het nee, het kan maar één keer. En uh, de andere gaat naar Martin van der Laar. Hij zegt, ik wil dit album heel graag winnen voor mijn vriendin. Financieel zijn we helaas niet in staat om Nikke Simon live te zien... maar ik wil haar heel graag met kerst verrassen... met heerlijke muziek van jullie. En ja, je krijgt er een vrij kaartje bij. Ja, dat wordt wel. Dat Even... zei Wim Daniels. Eh, nee, dat is, ja. dat is, eh, dat is ja. geen probleem. Oh, nou kijk eens aan. mooi geregeld. Nou, dankjewel en succes. Hartstikke je, bedankt. Heb jij een goede daad voor, voor vandaag weer gedaan, Wim? Ja, zeker. Ja, hartstikke gedaan. Straks na drie uur praten we over jonge machthebbers. Hoe jong kun je zijn om minister of bankdirecteur te worden?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 Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de Gashouder in Amsterdam met de Stergouden Loekie 2013. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem. Kijk op 19 december half negen naar de liveshow op Nederland 1. Vragen over je zorgverzekering? Bel de zorgexperts van Pender.